Nieuws van twee uur. Jan van heeft tientallen Zwarte Piet activisten aangehouden. vanwege de overtreding van een demonstratieverbod. Volgens RTV Rijnmond zijn het er zeker 110. Onder hen zijn de Amsterdamse advocaat Michiel Pestman. en activist Jerry Afri. De groot deel van de actievoerders werd door de politie tegengehouden toen ze in bussen op weg waren naar Maassluis, waar de landelijke intocht van Sinterklaas was. De aanhangers van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilden naar de Erasmusbrug in Rotterdam. Daar vlakbij kwam de stoomboot met Sinterklaas aan. In Maassluis waren strenge beveiligingsmaatregelen genomen. Ongeregeldheden waren daar niet. Voor zover bekend is daar wel een man met een kapmes aangehouden. Twee Rwandese genocideverdachten zijn vanmorgen uitgeleverd aan Rwanda. Ze wonen al jaren in Nederland en worden verdacht van betrokkenheid bij de volkenmoord in hun land in 1994. Toen werden in een paar maanden tijd honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus vermoord. Rwanda had om hun uitlevering gevraagd. De twee mannen zijn bang voor een politiek proces omdat ze tegenstander zijn van de huidige regering in Rwanda. Ze zeggen dat hun leven gevaar loopt als ze worden uitgeleverd. In Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag op een NAVO-basis vier doden en 18 gewonden gevallen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. De aanslag was op de luchtmachtbasis bij Bagram, het grootste steunpunt van het Amerikaanse leger. Donderdag eiste de Taliban een zelfmoordaanslag op in de noordelijke stad Mazar-i-Sharif. Toen vielen er ook vier doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Dan nog het weer. Van het westen uit meer bewolking en mogelijk aan de kust vanavond wat lichte regen. Het is een graad of vijf. Morgen de hele dag vrij bewolkt, maar wel overal droog. In het oosten de meeste kans op zon en ook dan temperaturen tussen drie en zes graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat via de voorknoopend Koenplein twee kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Ik sta niet aan te gaan, naar mijn mond vol tanden.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 Bij je kent iedereen dat gevoel wel. Heerlijk, verliefd zijn. En daar ging de eerste platen, nu is ze weer voor twee uur over. Joh, de Circus kussens en verliefd tot over mijn oren uit de jaren tachtig. Wat is het weer gezellig in het land? Want hij is er weer, jawel, Sinterklaas.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 Dan hebben we natuurlijk Sport Kort en dan hebben we het ook onder andere over het biljarten in Zandvoort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Je kan ook meekijken, dat kan heel eenvoudig via wwwzfm livenl We zijn er weer met de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Bij het tot aan 5 uur vanmiddag. En heel veel lekkere muziek onderweg, waaronder deze van Omi. Solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there. Zaterdagmiddag van CFM. Jor, de Omi en de Cheerleader. zo dadelijk krijgen het het Zandvoorts Nieuws in het kort. Meneer Zees, gauw nou over Status Quo en in the Army Nou.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 een single uit uh, mijn favoriete muziekjaar. Ja, en dat is 1984, Split Dance, De Nederlandse groep met Message to my girl. De... Zo, het is uh, twee over half drie. Ja, de Sint is morgen weer in het land. Morgen weer in Sofort, uh, in ieder geval komt hij aan. En hoe gaat het weer dan worden? Maar we kijken waarschijnlijk eerst naar vandaag. Het is uh, vandaag over het algemeen bewolkt. Maar vanochtend scheen de zon daar nog wel doorheen.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 Even kijken. Nee, nee, nee, nee, hij is er niet, Albert Jan. Oké. Hij is er niet. Dus, uh, joh, uh, inderdaad, uh, geen jongen van de Gaan we ze dadelijk weer proberen? Eerst Tom Brown in Funking for Jamaica. Een klein stukje van de mooie single van Tom Brown en Funky for Jamaica. Is het tijd voor de voetbalwedstrijd van vandaag? We schakelen live over naar Duintjesveld. De wedstrijd SV Zalvoort tegen FC VVC1. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, ik hoop dat jullie kunnen verstaan, ik hoor jullie niet of nauwelijks.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 You are feeling something. Zo'n plaats moet je niet in de zomer aankomen natuurlijk. Hè? Maar wel zo aan het eind van het jaar. Sam Smith, hoor en writings on the wall. Ja, zojuist uh, hadden we jouw fres in de uitzending. Uh, het begin van uh, FC Zalvoort tegen FC VVC 1. Het staat op dit moment 0 tegen 0. We zijn uiteraard heel benieuwd of het uh, de heren van Zalvoort 1 gaat lukken om te scoren.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 Single, de 12 1 single van Level 42 in Hots Water. Ja, we gaan weer live schakelen naar Duimtjesveld. Ja, en daar hebben we Joop van Es. Joop, hoe gaat het met het aftasten? En hier was de allereerste monster met het honderd alsjeblieft aan het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 dat, uh, laten we hopen dat het niet zo is. Weten we weten pas over een kleine, Nou, het zal zijn het uh, nee, zijn, 65 minuten. Dankjewel, Jop Fress. En uiteraard komen we straks in de tweede uur van dit programma weer terug bij Jop. Het vervolg van de wedstrijd SV Sanford tegen FC PVC1. Nog steeds een 0-0 op het scorebord. En hoe het gaat verlopen hoor je inderdaad in de tweede uur van Sanford op zaterdag. Well,